Freddy van met het NOS Journaal Maart. Het heet het Urban Search and Rescue Team. Binnenlandse Zaken stuurt dat naar Sint Maarten. Het bestaat uit 59 mensen. Die gaan de coördinatie van de noodhulpverlening eh, organiseren. En ze gaan humanitaire noodhulp bieden. Het team bestaat uit brandweerpersoneel, verpleegkundigen, artsen, bouwkundigen en ondersteunend personeel. Ze vertrekken morgen naar Curaçao en vandaar proberen ze zo snel mogelijk op Sint Maarten te komen. Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zijn al gearriveerd op Curaçao. De twee brengen onder meer een bezoek aan een ziekenhuis met slachtoffers van orkaan Irma. En ze worden geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend. Later wordt besloten of Willem-Alexander en Plasterk een bezoek aan Sint Maarten kunnen brengen.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 En dan de stand in de eredivisie. VVV heeft gelijk gespeeld tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Herenveen won thuis met 2-0 van PSV. FC Utrecht versloeg thuis Roda met 2-0. FC Twente heeft ook zijn vierde wedstrijd in de competitie verloren. Het verloor met 1-0 van Sparta. AZ won voor de derde keer op rij. Het versloeg NAC in Breda met 3-0. En het weer tot slot hier. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. En de wind trekt aan. Die wordt matig tot krachtig. Vooral aan zee. Morgen zijn er buien. Mogelijk is daar onweer bij. De temperatuur ligt morgen rond de 17 graden. En de minima vannacht liggen rond de 13 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek en uh, wij begonnen dit tweede uur nog weer met een stuk uit die prachtige lijst: kanongebulder en Zwaardgekletter. En in dit geval was het de overture Wilhelm Tell uh, van Giacchino Rossini. Wilhelm Tell, een uh, vrijheidsstrijder die volgens de legendes geleefd schijnt te hebben. in het begin van de 14e eeuw in Zwitserland. En die vooral natuurlijk bekend is geworden door het toneelstuk van Schiller. en uh, deze overture of deze opera eigenlijk, van Rossini. Het stuk werd uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. En dan gaan we nu door met uh, uh, Guyanais. En dat is een ballet, suite in uh, vier actes, geschreven door Aram Katschatourian. En als u die naam hoort, dan denk je natuurlijk gelijk aan uh, een van zijn allerberoemdste composities. Die uit, uh, afkomstig is uit deze balletsuite, namelijk de Sabeldans. En die gaan we dan nu, nu beluisteren in een uitvoering van het Mariinsky orchestra onder leiding van Valery Gergiev. Chaturian dus met zijn sabeldans. We gaan door naar Die Valkuren En dat is uh, een stuk geschreven door uh, Richard Wagner. Het, uh, de derde acte, het is de concertversie. De derde acte, De Vlucht van de Valkyrie. Het stuk wordt uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw Orkest. onder leiding van Ricardo Chagli. Het laatste stuk uit die lijst van eh, kanongebulder en eh, zwaardgekletter, dat is allemaal muziek die eigenlijk iets te maken heeft met, nou ja, met strijd, zou ik maar zeggen, gaan we natuurlijk eruit met eh, wat dit betreft met een triomf. En dat is dan natuurlijk de triomfmars uit Aida van Giuseppe Verdi. Wordt uitgevoerd in dit geval door het orkest en koor. Van de Scala in Milaan onder leiding van Lorin Mazel. En dat is weer een hele beroemde dirigent. We gaan naar een uh, Nederlandse componist. Hij heeft niets meer te maken trouwens met uh, de ka het kanongebulder en zwaardgekletter. Maar iets heel anders. Een uh, Nederlandse uh, componist aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw geleefd heeft. Uh, en zijn, zijn naam was Cornelis Dopper. En... Uh, hij heeft een symfonie geschreven. Hij was in het begin erg succesvol. Daarna een hele tijd verguist geweest. En eh, daarna kwam, ze vonden hem eigenlijk avontuurloos, zeg maar saai. En eh, hij werd door de critici vaak de, de grond ingeschreven. Maar goed, critici hebben ook niet altijd een goede smaak. Dus van Cornelis Dopper gaan wij eh, zijn symfonie nummer 7 draaien. En die heeft als prachtige bijnaam de Zuiderzee-symfonie. gelijk zijn uh, bekendste symfonie ook. Het stuk bestaat uit vier delen. En, en we draaien die natuurlijk achter elkaar, als alles mee zit. Uh, deel 1, het Allegro Animato. Uh, deel 2, het uh, de Humoresque Moderato. Deel 3, Andante Rubato. En deel 4, de finale. Het stuk wordt uitgevoerd onder, door het Nederlands Radiosymfonieorkest Onder leiding van de componist van de Piet Hein eh, Rhapsodie die u eerder hoorde, Peter van Androoi.